van 12 uur. Lot Lewin met het NOS kanaal. Griekenland krijgt een nieuwe lening van de eurogroep. Deze zomer komt er nog eens 8,5 miljard euro bij. De ministers van Financiën van de eurogroep hebben ingestemd met een nieuwe lening... omdat de Grieken zich hebben gehouden aan het strenge bezuinigingsregime... van de internationale geldschieters. Het Internationaal Monetair Fonds vindt de Griekse schuldsituatie onhoudbaar... maar blijft meedoen aan het steunprogramma. Voorwaarde is wel dat er in de toekomst wordt gewerkt aan schuldverlichting voor de Grieken... De politie in Londen is begonnen met een strafrechtelijk onderzoek naar de uitslaande brand in het flatgebouw. De politiecommissaris zegt niet dat er sprake is van een misdrijf, dat moet het onderzoek uitwijzen. Bij de brand gisternacht kwamen zeker 17 mensen om het leven. Tientallen mensen worden nog vermist. De autoriteiten verwachten geen overlevenden meer te vinden in het flatgebouw. Waarschijnlijk gaat het weken tot maanden duren voor het hele gebouw is onderzocht. De jury die een beslissing moet nemen over de misbruikzaak rond de Amerikaanse komiek Bill Cosby zit in een impasse. Ze proberen al vier dagen tot een uitspraak te komen, maar dat lukt niet. De rechter heeft de jury nu opgedragen om nog één poging te doen. Als dat niet lukt wordt de zaak tegen Cosby nietig verklaard. De bekende acteur staat terecht voor het drogeren en verkrachten van een vrouw. Schrijver en programmamaker Euskan Akiol wordt ernstig bedreigd vanwege zijn documentaireserie De Neven van Eus over Turkije. In de Volkskrant zegt hij dat hij onder meer wordt uitgescholden voor landverrader en er wordt hem een pijnlijke dood toegewenst. De politie houdt de zaak in de gaten. Het weer dan nog, vannacht in het oosten nog kans op een bui. Het koelt af naar 14 graden. Morgen tussen de 17 en de 20 graden, vooral landinwaarts bewolkt en kans op een bui. Aan zee kan de zon geregeld schijnen. In het weekend wordt het nog, zo, nog warmer, zomers warm en blijft het droog. Dit was het. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. So Darn gonna... it! it's so hard to think It's gonna itch and burn and stay You wanna see what the scratching brings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 compromise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 The nah. nah. to fly.